gestart. Jan van de Putten met het NOS journaal in Myanmar zijn tussen Rohingya moslims vermoord. Dat zegt Artsen zonder grenzen na eigen onderzoek. Het aantal slachtoffers is veel hoger dan het officiële dodental van 400 dat de overheid noemt. Tweederde van de vermoorde Rohingya moslims werd doodgeschoten, anderen werden levend verbrand of doodgeslagen. Het parlement van Sint Maarten heeft ingestemd... met de oprichting van een integriteitskamer. Dat was de laatste voorwaarde die Nederland had gesteld... aan het betalen van 550 miljoen euro hulpgeld na de orkaan Irma. De integriteitskamer moet erop letten dat het geld goed wordt besteed. Staatssecretaris Knops spreekt van een belangrijke stap... om aan de slag te gaan met de wederopbouw van Sint Maarten. Er is een groot tekort aan bouwvakkers. Het Economisch Instituut voor de Bouw zegt... dat er de komende vier jaar 55.000 nieuwe mensen nodig zijn... Na de crisis gaat het weer goed met de bouw, maar de laatste tijd zijn veel oudere bouwvakkers met pensioen gegaan. De opleidingen hebben nog te weinig jongeren afgeleverd. Werklozen en buitenlandse arbeidskrachten kunnen de tekorten in de bouw niet opvangen. Gemeenteraadsleden vinden dat ze niet genoeg controle kunnen uitoefenen op besluiten die wethouders nemen in samenwerkingsverbanden van gemeenten. Dat blijkt uit een enquête van raadslid.nu onder ruim 1400 raadsleden, meldt de Volkskrant. Wethouders maken met buurgemeenten afspraken over gezamenlijk beleid, bijvoorbeeld voor jeugdzorg. Ze presenteren dat beleid vervolgens als voldongen feit aan hun eigen gemeenteraad, zeggen de raadsleden. Ruim de helft van de ondervragen ziet dat als een bedreiging van de lokale democratie. Dan nog het weer. Buien met in het noorden, oosten en oosten soms hagel en natte sneeuw. Vanmiddag wat vaker droog en geregeld zon. Vrij veel wind en het wordt 4 tot 6 graden. Morgen minder buien. In het week einde weer wat meer. En het blijft een graad of 5. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits door regen en natte sneeuw. En sneeuw ook op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en 1 Brug, een half uur vertraging over 13 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Knoopend de Nieuwe Meer en Badhoeven dorp, 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij en rijndijk een kwartier vertraging. Kwartier ook op de A7 Hoornzaandam tussen Purmerend en Knoopend 25 minuten op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Knoopend. Gouw en Nieuwebrug, 9 kilometer. Het technische problemen is de spitsstrook op de A15. Rotterdam richting Gorkum dicht, 5 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Een ongeluk bij knopen te Knopentebrechtseplein geeft een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Ook een half uur op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum. Een drie kwartier vertraging op de A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere-Hout en Utrecht-Noord. 27 kilometer langzaamrijdend verkeer. Op de RV.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 uh, weinig uh, aandacht voor moet ik zeggen. Precies. Uh, dat vinden uh, wij ook ja, dat, uh, dat, uh, dat is helemaal Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd. En op dat stuk bij de Louis Davids uh, ja, uh, tegen over tegenover ja. Louis Davids ja. carré, uh, de oude de prinsessenweg. Ja, ik ja. bedoel, daar ja, staan uh, zoveel uh, sociale uh, huurwoningen. Maar. En daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak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 Alleen Zandvoortse leden kunnen uh, amenderen in het programma en alleen Zandvoortse leden kunnen op de kieslijst komen. Dus het is een 100% Zandvoortse aangelegenheid okay, okay. wat dat betreft. Oké, ja. ja. dat is mooi. Ja, nou, ja. ja, dat moet ook wel met zo'n titel. Zandvoort ja. moet Zandvoort blijven. Dat moet Zandvoort blijven. Dat ja, dan dan we wel een programma ook. houden. Ja. ja. ja. <laughs>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 Dus dat, dat is wel een probleem. Ja, dus dus er, zijn er is te weinig. <coughs> dus Er is zeker te weinig. Dus daarom krijg je weer dat punt van het wonen Dat je dat in ieder geval moet verminderen. Uh, aan de andere kant. Uh, um, ik kom, uh, mijn moeder die woont nu in uh, pak een beetje een jaar of zes in Zandvoort. Dit is haar tweede woning. Dus het is wel mogelijk om een woning te krijgen. Ze is boven de 65. Dus ze mag zich boven alle, in alle woningcategorieën ja, bij inschrijven. Ik, nou, ik ben gewoon cool. veel te jong. Ja, ik ben ja. veel te jong. Ja. Ja. Ja. Ja.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 Dat zijn ja. allemaal de ja. leden vastgesteld. Dus ja. We zijn gewoon een democratische uh, partij. Dat is nou, helder. Ja. Het zij zo gezegd. <laughs> dank jullie Harte wel voor dank jullie komst. Uh, ja. uh, we gaan even naar de muziek En dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten. Die al klaar zit uh. <laughs> voor ons. Tot zo. Catty boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea.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 Nou, Ze zijn laat, hè? Ik, ik, ik, ik kreeg net nog weer een beruchtje. He. Dan heb je zo'n boswachters-app. Ja? We moeten allerlei dingen doorgeven aan elkaar. En er stond ook op... Nou, de bezoekers, die horen nou steeds meer af en toe de eerste... Ja, knurren, maar ik noem het gewoon een burrelen, hè? Van die, van, die, van die mannetjes mannetjesdamheten, dus die dan uh, ja, hun territorium gaan afzetten. Dat begint nu een beetje, hè? De, de bronschuilen, hè? Dan maken ze met hun voorpoten, graven ze zeg maar de grond uit... en dan plassen ze in. En zo hebben ze een stuk of tien, twintig...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 het is, het is een hele bijzondere nou paddenstoel. Ja, ja. De cirkel van het leven hè. Ja.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 Eh, zomers heb ik dat met de natuur een meditatie-discussie. Ja, of, of, of wandelen met de boswachter. Nou, dat vinden ze geweldig. Want ja, ja, ja. dan wordt het donker. En zijn mensen ook gauw gedesoriënteerd. Hoor. Dan weet je wel. Dan, dan, ja, dan hoe zit dan weet het je niet meer waar toe, ja. je bent. Nee, nee, nee. nee. nee. Ja. Wat, wat overigens ook uh, een bijzondere is. Dat is de landelijke natuurwerkdag. Ja.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 is de, de aanmeldingssite, Dus, nou, doe het vooral als je dat erg ja, leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding he, is het natuurlijk. Uiteraard, er staat een kate ja, bij en met EHBO-spulletjes. Dus, als je het dus je zaaat, en, ja, er zit een Ja, dus nee, dat valt op. Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. En Roosig allemaal op het einde, natuurlijk. Oh, ja, wat is het? Het is in, in, de in de herfst en in de buitenlucht. en iedereen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 De groene knolameniet, dat is de giftigste in Nederland. Mm. Dat is de giftigste paddenstoel. Uh, Bovis. Nou, zo heb je allerlei soorten paddenstoelen. Dus dat is gewoon leuk. Met een, een boekje van paddenstoelen. Of, of een, een, een, wat ik dan heb, zeg maar zo'n ingezielde A4'tje. Met allerlei met de belangrijkste soorten. En je spiegeltje. Dan en kom je, in een je vergrootglas. En ja, dan... nu, hoe weet je wanneer een, een paddenstoel giftig is? Nou, dat moet je echt op. Je moet goed kijken.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 Die zie je weer veel meer, maar die heeft zijn hele mooie witte, zo'n gouden rode borst. Oh, dat is dat, ja. Dus uh, ja, dat is een prachtige. vogel. die vogeltrek is ook mooi. Ja, die spreeuwen. Als mensen nu bijvoorbeeld. Uh, dat ik zie je toen, nu al, hè? Ja,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 ja en ozen dat zijn, kan uit. Uh, ja, ja, als, als je kan dronken, beetje... ja we hebben ja. dus wel eens we hebben dus wel eens een spreeuw op zijn rug zien liggen onder zo, <lacht> ja ja die, die was er ja die was echt. die kon gewoon ja, weet je, je zag het al een beetje aan hem hij kon weer om nou ja je hebt dat beeld soms wel eens van straat van iemand maar uh, en, en, die, en die ligt hij onder zo'n door een oh, streek, God, te veel pootjes omhoog, pootjes omhoog. <lacht>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 Dat is ook leuk, GFM, allemaal fijne dagen.